Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïnse president Zelensky heeft een emotionele toespraak gehouden. Hij sprak via een videoverbinding het Europees parlement toe. En zei onder meer dat niemand zijn land zal breken... en dat Oekraïne er alles aan doet om de hoofdstad Kiev in handen te houden. De tolk die de speech moest vertalen naar het Engels hield het niet droog. We are fighting Just for our land and for our freedom. De Russen zijn met een konvooi van 60 kilometer lang onderweg naar Kiev... ...onder meer met tanks, gepanzerde voertuigen en voorraden voor hun troepen. Bij een raketaanval in Garkov, de op één na grootste stad van Oekraïne... ...zijn volgens dat land minstens tien doden gevallen. Het vrijheidsplein van die stad werd vanochtend geraakt. Volgens deze Britse verslaggever is het plein nu een rampgebied. Rubble all over the streets. It is rubble over de straat. Het lijkt like dat Rusland switched tactiek van... From in deze war... nu proberen van Ondertussen zijn de raketten en antitankwapens die Nederland naar Oekraïne heeft gestuurd aangekomen. De hoogste baas van ons leger verwacht dat Oekraïne ze snel gaat gebruiken... zodat ze zich daar beter kunnen verdedigen. Rond deze tijd begint het kort geding dat Kamerlid Niloufer Han heeft aangespannen tegen haar oude partij Volt. Ze werd uit die partij gezet nadat er 13 klachten waren binnengekomen over ongewenst gedrag, vertelt collega Albert Bos. Die liepen ook nog wel uit een, handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van haar positie. Gundogan vindt dat de partij haar niet zomaar uit de fractie had mogen gooien en de klachten eerst had moeten onderzoeken. Ze wil dat de rechter vol dwingt om het besluit terug te draaien, de beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag in te trekken en ze wil ook een voorschot op een schadevergoeding. Bij knooppunt Beekbergen in de buurt van Apeldoorn ligt de snelweg bezaaid met melkpoeder. Een vrachtwagen is zijn lading verloren. De chauffeur zegt dat hij heel rustig reed, maar dat zijn wagen plotseling toch omkieperde. Rijkswaterstaat zegt dat het nog uren duurt om de boel op te ruimen. Het stuk snelweg is dicht.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 Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen Knoop het Rottepolderplein en Beverwijk Oost 2 kilometer file. En 242 Middenmeer richting Alkmaar. Een file van 4 kilometer tussen Heruugawaat en de Leegwaterbrug. En het staat daar stil. En tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou.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 Hier Madonna. Be you better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 Maar als het een lucratief gasveld is, dan is de kans groot dat het boorplatform daar ook daar later voor langere tijd zal staan. Inmiddels is er ook al via GroenLinks een petitie gestart om uh, uh, de, een einde te maken aan die proefboringen voor onze kust. De gemeentesantwoord gaat een gedeelte van P-Zuidterrein geschikt maken voor sport en spel. Buurtbewoners hielden hiervoor vorig jaar een handtekeningenactie.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 Buurtemiddelingen is een onpartijdige organisatie die zich inzet voor bewoners. Eh, vrijwillige bemiddelaars voeren de bemiddeling uit. Voor informatie over buurtbemiddeling kunt u kijken op de website van Meerwaarde, Prewonen en uiteraard ook van de gemeente Zandvoort. En wij hadden ook een bericht daarover geplaatst op de social media. Daar werd flink op gereageerd.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 That's the motto mm -hmm. Throwback with no chaser With no trouble mm -hmm. Popping that moment Baby let's make some Het is inderdaad, het geluid van Chesto en Eva Max met de motto: blijft een lekkere dansbare plaats. Zo dadelijk het weerbericht, blijft het zo mooi als vandaag. Je hoort het van Albert Jan naar deze plaat uit 1985. Hier is Kiss Me. In my young life, I have received stuck in the eye in my young life, and I know something now, I've never tried to create a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 Het wordt 7 tot 9 graden. Aldus Rico Schreuder. En meer over het weer zie je op uh, ricoweer.nl. Of kijk uiteraard op onze eigen CFM app. Dat was het weer. Nou, we hebben best wel uh, redelijk weer. Maar het is nog niet zo mooi als in uh, Spanje, Albertjan. Dus uh, we ja. gaan eventjes uh, kijken of we daarheen kunnen vliegen.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 Run. <laughs>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 de kans we might Dat waren twee grote hits achter elkaar. Als eerste Holiday in Spain van uh, The Counting Crows en uh, Bluff uiteraard. Daarachteraan de gouden oude singer van The uh, Beatles en We Can Work It Out.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 Need some headspace every night. Try to escape. Got me calling for your name. Feel you, you touching. You take me to a place only we know. Away from all the noise and the If I lose.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 ...loop je dan over uh, het pad met zo'n hele zware surfplank uh, onder je armen... ...op naar het strand en dan lekker uh, surfen tijdens het uh, horen van deze plaats. De Beach Boys waren dat en de California Girls...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 Een uh, internationaal bedrijf dus uh, die de warmtekussens uh, ook hier uh, op Zandvoort uh, gaat uh, aanleveren voor uh, de terrassen. Zit er nog een uh, maximaal gewicht aan trouwens als je op zo'n kussen wil gaan zitten? Of uh, ik zal het, ik, voor, uh, ik, voor alle leeftijden en alle gewichten? Ik, <laughs> ik zal Luc die hond in het dieren thuis van 54 kilo vragen of hij er een keer op wil. Ja, dit is een test. test. Kijken kijk of hij werkt. Ja, kijk of hij nou werkt. ja, in ieder geval een uh, mooi uh, initiatief uh, hier op de, de terrassen in Zandvoort... En ik ben heel benieuwd hoe, de, hoe lang die uh, warmtekusten ook daadwerkelijk dan blijven liggen. Dat niet iemand hem uh, lekker mee naar huis neemt als uh, souvenirje, Aandenken aan Zandvoort of zo. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Hier is U2, en Stuck in the moments. Ik ben in deze wereld. is Singelweer is te draaien op een zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. Je de u en Stuck in a Moment. De verkiezingen gaan eraan komen. Begin van halverwege volgende maand, dan is het uh, zover. En weet jij al uh, op welke partij je wilt gaan stemmen? Nou.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 Dat was even in Albert-Jan, maar de luxe flex heb ik maar even ja, dichtgedaan. Ja, ja, ja. Want uh, ik zag uh, niet eens meer uh, wat er op de cd-speler uh, stond, uh, zeg maar, voor tijd. Dus dat schiet allemaal niet op, maar gelukkig opgelost. De hoorde 83 met uh, Feel the Love. Binnenkort, vanaf uh, 16 maart, uh, kunnen we weer uh, gaan, uh, gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ja, daar, uh, uh, in aanloop daarvan uh, zijn er een aantal debatten...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 En dan kan je dat uh, sportdebat uh, terugkijken. En ook dat uh, debat van daarvoor, van uh, 17 februari, het economisch debat... ook die vind je terug op de CFM-app. En andere informatie kan je ook uh, weer terugvinden op zandvoortkiest.nl. Zandvoortkiest.nl Wij gaan uh, op... Oh. Oh. oh, nee nee. Oh, je ik, wou ik, nog wat zeggen. Ja, ik heb er twee, ik heb er nog twee. Oh, heb je hebt er, er nog twee. Oh ja, dat is ook zo. We hebben het jongere debat. Dat is uh, aanstaande dinsdag op 1 maart van 7 tot 9 in het HDMZ-museum...